Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Meer dan 800 bootvluchtelingen hebben Indonesië en Thailand weten te bereiken. Het zijn bijna allemaal Rohingya, een moslimminderheid... die Birma en Bangladesh ontvlucht, wegens vervolging of armoede. Duizenden Rohingya zwerven rond in bootjes op zee... Thailand, Maleisië en Indonesië weigeren de vluchtelingen toegang en sturen ze weer weg, ondanks een verzoek van de Verenigde Naties, om hulp te bieden. In Burundi zijn drie generaals opgepakt voor betrokkenheid bij de poging tot staatsgreep. Een van hen is de ex-minister van Defensie, zegt een woordvoerder van de president. De leider van de koep, generaal Niyombare, Baren, is niet opgepakt. Het is niet bekend waar hij is. Gisteravond laat liet president Nukurunziza weten dat hij terug is uit Tanzania, waar hij was voor een top. Eerder op de dag riep hij de bevolking op rustig te blijven. Hij zei dat de situatie onder controle is en dat de koep is mislukt. Generaal Niyombare pleegde de staatsgreep uit onvrede over het besluit van de president... om zich voor de derde keer verkiesbaar te stellen, terwijl dat in strijd is met de wet. De Amerikaanse blueszanger en gitarist B.B. King is overleden. B.B. King wordt gezien als een van de grootste bluesartiesten aller tijden. Zijn bekendste hit is The Thrill is Gone uit 1970. Hij werd geboren als Riley B. King op een plantage in de Amerikaanse staat Mississippi. Als artiest noemde hij zich Blues Boy King en uiteindelijk werd dat B.B. King. King leed aan diabetes en moest de afgelopen maand twee keer in het ziekenhuis worden opgenomen. Hij stierf thuis in zijn woning in Las Vegas in zijn slaap. Bibi King is 89 jaar geworden. Het weer in het noorden en westen bewolkt. Ook in Limburg komt bewolking voor. Daar kan het ook nog wat regenen. Later bijna overal droog en zon. Al houdt het noorden waarschijnlijk lage bewolking. tot 11 tot 19 graden. Het weekend wordt wisselvallig en koel met een middagtemperatuur rond 14 graden. Dit was het NOE. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A9. Amstelveen richting Alkmaar. Bij Knop het Velzen. Vier kilometer. A20. Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht. 3 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstok is daar dicht. En door een kapotte vrachtwagen op de A28. Utrecht richting Amersfoort. Bij Maren 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 We hebben een nieuwe medewerker en daar zijn we heel blij mee. En eh, het is ook nog een beroemde man, want hij heeft eh, maar liefst tien keer, ik heb het al eerder genoemd, de Tour de France verslagen. Maar voor de mensen die wat later hebben ingeschakeld, wij verwelkomen vanmorgen Henny Rukert. Maar eerst een stukje muziek. En het is een beetje de stemming hier in de studio. We zijn allemaal in een stemming van We Feel So Good. En dat is de titel van het nummer. bags real good baby, you'll be gone for a while. Was from Norway to Egypt. I'm to the point like the pyramids of Giza. Still I'm to the left like the tower out in Pisa. I'm feeling single, baby. I could use a feature. Swagger like Caesar. I'll get you a visa. We can go to Italy and maybe see the Colosseum. I'll be DaVinci if you be my Mona Lisa and I smile. So pack your bags real good, baby. 'cause you'll be gone for a while. It lands, that's where we'll go. We'll, go. we'll hit up Europe, Euro. yep, yeah, and spend some euros. euros. Or maybe visit Berlin, Berlin, the walls with the murals. Euros. This is your month, baby, sign up the Virgo. Virgo. Private reservations, hey. glasses full of Merlot, Merlo. a rosé, hey. a burgundy, hey. traveling hey. like Turbo. Hey. Brush up on hey. your Rastaño, hey. We're Barcelona bound. smile. So pack your bags real good, baby, cause you'll be gone for a while. Wow, wow. Een van de favoriete platen van onze gast van vandaag, Karim El Kabali, Zandvoerter, voetbaltrainer, voetbalcoach. Uh, we kennen hem misschien ook van Albert Heijn, want daar heeft hij ook een tijdje gewerkt. Ik heb ook twee, drie jaar ja. gewerkt zelfs. Ja. Waarom deze muziek? Deze muziek, ja, dit is bij, ja, dat is misschien wel een van mijn favoriete platen. Dat, soms heb je wel eens met muziek dat je het uh, gewoon altijd kan blijven luisteren. En dat heb ik bij dit nummer. Het is gewoon een heerlijk gevoel. Je, krijgt, uh, je wordt er altijd vrolijk van, zeker als je een beetje wat minder voelt. Zet je deze op en uh, dan is alles weer goed. Er is een hele leuke verwijzing in naar Egypte. Dat, dat vond ik ook wel leuk. Want ik ben een soort van half-Egyptisch ook nog. Dus uh, ja, dat, dat, dat, is, uh, dat, dat is gewoon mijn favoriete muziek eigenlijk. Dit. In het eerste uur hebben we ook jouw muziek gehoord. Het is allemaal rustig. Ja, dat klopt. Dat klopt. Het, is, uh, het is wel modern, maar inderdaad... het is niet uh, van het schreeuwige muziek. Al af en toe, als het wat later op de dag is... zet ik dat ook wel eens op. Uh, ik ben wel... Ja, ja, ik vind vind, dance vind ik wel erg lekker. En, en dan... Dat dance wat je het eerste uur hebt gehoord. Bijvoorbeeld net Stol de zo so van Keigo. Geweldige artiesten op dit moment. De uh, een na de andere grote hit. En uh, ja, ik hou er gewoon. Ik, ik heb een hele grote muzieksmaak. En uh, ja, ik dacht, van wat past daar echt goed op de vroege ochtend? Want de vroege ochtend is het niet meer. Uh, voor mij wel dan. Maar. maar ja, wat past er echt goed bij? En dat vind ik dit soort muziek vind ik heerlijk om uh, naar, naar te luisteren. We hebben je muziek gehoord het eerste uur. We hebben gehoord je passie voor het voetbal. Maar je hebt ook een andere passie in gesport ja. en dat is het wielrennen. Het kan zomaar zijn dat een idioot met een fototoestel Alberto Contador heeft uitgeschakeld voor de, gi voor de Giro, 7. Mm -hmm. he? Het wordt rond die grote wielwedstrijden steeds gekker. Selfies maken vlak voor het voortrazende de peloton, videocamera's op stokken, gekken die op een circusfiets meetrappen met de peloton, polonaises tussen de, rondes, tussen de renners. Oh. Het, het is een idiootie van heb ik jou daar. Wat vind je ervan? Het is natuurlijk een feit dat het een, een sport is die moeilijk te regisseren is. Je fietst langs, uh, langs, langs wegen, langs veel publiek. En uh, ja, dat is, dat is een probleem. Maar de laatste paar keren heb je natuurlijk gezien dat er vooral uh, bijvoorbeeld volgwagens en uh, wat je al zijn, motoren met camera's erop. Uh, dat, dat die juist de oorzaak zijn. En, en dat is wel een gevaarlijke kentering. Uh, ik vind sowieso, uh, ja, wat het, wat het wielrennen volgt, dus de, de, de mechaniciëns, de volgauto's, de jury, uh, de fips die nog een keertje eronder rijden, dat vind ik veel te veel. Uh, ik vind eigenlijk dat je per team één auto krijgt en, en laat die erachter rijden. prima. Uh, motoren oké, okay, snap ik, uh, want je wil het natuurlijk ook in beeld brengen. Maar ja, spreek af dat je die van een afstandje volgt, de camera's wat tegenwoordig kunnen inzoomen en uh, houden perfect beeld, dus waarom zou je dat niet doen? En uh, het is misschien wel raar om te, om te zien dat eigenlijk Johnny Hogeland daar een soort van uh, ja, eerste in was en dat daarna heel veel volgde. Want daarvoor hadden we nou eigenlijk nog niet echt het probleem gezien dat een, een auto of een motor of wat dan ook een wielrenner zou aanrijden. En wat dat betreft heeft hij een, een, een negatieve trend gezet. Ja, vandaag hadden we de zesde, hebben we de zesde etappe ja. in de Giro. Gelijk al weer een enorme crash. Daniele Colli, die Italiaan, mm -hmm. op zijn gezicht. En of hij door kan gaan, is de grote vraag. Heel vervelend. We zien het ook in België steeds. Het is, ja. jammer, hè? Je hebt ook een, een wilringenwedstrijd voor vrouwen... waarbij een fan uh, gewoon zorgt dat er iemand in volle sprint... totaal onderuit wordt gehaald... omdat hij eventjes expres iemand aanraakt. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel het gevaar van een publieksevenement. Maar uh, ja, hoe ga je dat beveiligen? Dat is onmogelijk. Het, het, het is gewoon gevaarlijk. Dat weet iedereen... Uh, ook bijvoorbeeld met de overstekende honden in de Tour de France heb je dat heel vaak gezien. Uh, ja, ik houd mijn hart vast uh, altijd als ik uh, een bergetappe zie op, op tv... met al die fans die dan uh, mee gaan rennen en de meest waanzinnige pakken. Om maar om op tv te komen, dan denk ik van ja, uh, daarvoor is de sport niet bedoeld. Ik ben een hele grote liefhebber van wielrennen. Maar in de Formule 1 zie je ook niet mensen opeens uh, oversteken... of uh, opeens een volwagen die eventjes Sebastian uh, Sebastien Vettel van de weg afknalt. Ja, dat, dat is ongelooflijk. Ja, het is natuurlijk al op een circuit, dat is waar. Maar het is... Uh, het is gewoon gevaarlijk en uh, dat is zonde, want het is een mooie sport, een hele mooie sport. Tour in Utrecht, ga je kijken? Zeker weten, misschien ga ik wel even naar de start toe, zeker omdat het nu weer een proloog is. Natuurlijk waren, hiervoor, waren het hiervoor vaak het gewoon etappes, maar met de pro proloog zie je natuurlijk iedereen voorbij fietsen en dat is uh, wel mooi. En wat ik wel tegenvallen vind is dat uh, bijvoorbeeld het nieuwe team Lotto Jumbo, dat die nogal erg zak presteren vind ik. Ik had uh, ja, is... veel meer ervan verwacht. Ja, maar dat komt wel. Ik mag het hopen. Je hebt in het eerste uur voorspeld dat Tom Dumoulin... Moulin, zit ik nou te knoeien... <laughs> dat hij wellicht de eerste Nederlandse gele trui in Utrecht pakt. Ja. Wie worden 1, 2 en 3? Uh, ik denk Tony Martin misschien op een tweede plek. Ja. Gewoon omdat het ook wel een waanzinnige tijdrijder is. En als Cancellara zou meedoen... Uh, dan voorspel ik voor hem een derde plek. En de eindzegen? De eindzegen zal gaan naar... het zal toch niet weer Froome zijn... Of, of Quintana, dat zou ook zo maar kunnen. Quintana kan heel goed. Alleen zijn tijdrit is net wat minder dan Froome. Maar ik, het zou mooi zijn als er Quintana zou zijn. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als de Nederlanders zou zijn. Maar. Ik vrees het ergste. Okay. Charles Duif heeft weer een mooie plaat klaarstaan. Ja, dit, en ja, we hebben het over de Tour de France. En ik kan er bijna niet omheen, want natuurlijk van de week overleden Rijn van der Broek. Ja, en ja. dat is de trompetiste van uh, exception natuurlijk, zoals we hem kennen. Maar we kennen hem ook van die grandioze tune voor de Tour de France. Die al dertig jaar voorbij komt. Nou, het lijkt me dat we daar niet omheen kunnen vandaag. Rijn van der Broek, uh, ik heb ooit samen met hem gewerkt, samen met mijn collega Ruud Jansen. Ook met Rick van der Linden. Uh, het, het zit ergens diep in onze ziel. De laatste uh, vijf kilometer werd hier gedraaid. En dan moesten we er steeds overheen komen om ja. de spanning op te drijven. Ja. Ik kan je vertellen dat niet alleen de spanning in de uitzending werd opgedreven. Maar ook de adrenaline in onze lichamen. Okay. Fantastische muziek. Okay, daar gaan we. Rijn van de Doek. De jong overleden, 68 jaar was hij, eh, 69. Rijn van der Broek. Het nummer heet Tarantuela. Jarenlang te horen bij de Tour de France. Ja, nog steeds hè. Nog steeds is hij er met zijn prachtige muziek. En het is eh, heerlijk om dat te beluisteren. Zeker. Wat vind jij van deze muziek? Ja, ik zei het ook. ik vind de, de trompet en de saxofoon vind ik een beetje een, een ondergewaardeerd instrument. Uh, je hoort het nu wel de laatste steeds vaker, daar ben ik ook blij mee. Het is gewoon zo lekker ook, uh, bijvoorbeeld als het een beetje mooi weer is, uh, lekker 25 graden en dan zo'n muziekje met een saxofoon doorheen, uh, daar kun je mij echt wel uh, dan op dat moment voor wakker maken. Dat is echt uh, heerlijk. Wat doe jij met de tour? Televisie of radio? Televisie. En als ik uh, niet in de, in de buurt ben van een tv, dan natuurlijk de radio op. Ja, ik vind het, uh, ja, ik vind het zo mooi om te zien. Het, het, sommige mensen die lachen er me over uit, van hoe kun je dat nou, daar nou echt uren naar kijken, want er gebeurt... Voor hun vrij weinig. Maar ja, ik zie dan toch altijd weer van die dreiging van... gaat iemand ontsnappen, wat gaat gebeuren, noem het allemaal. Maar. Oh ja, ik hou er enorm van. Ja, het is een rare dag wat uh, de muziek betreft. Want Rijn, dat hebben we dus net al besproken, mm -hmm. die is overleden. Maar een andere legende is niet meer. Wat deed hij jou, Bibi King? Uh, we hoorden het aan het begin uh, van de uitzending, hoor, van ook een muziek van hem. Ja, het, is, het is gewoon zo ongelooflijk lekker. En uh, Het is ook wel mooi dat iemand als Johan Derkse bijvoorbeeld op dit moment... echt dat soort muziek aan het promoten is. En ik vind dat het, uh, ja, het is natuurlijk altijd zonde als zo'n grote, zo grote legende... Ja, gewoon weggaat dat hij overlijdt. Het hoort Kijk. natuurlijk bij het leven, maar het is wel jammer. Karim El Kabali, onze gast van vandaag. zandvoerter, voetbaltrainer en kenner van muziek. Dat is duidelijk. Kijk. We gaan naar Everyday I Have The Blues. die We weekend. King, 89 jaar geworden. Hij is er niet meer, zijn muziek nog wel. Gast in onze uitzending vandaag, Zandvoerder Karim El Kabali. Wat een moeilijke naam, hè? Ja, dat is de, de schuld van mijn vader. <laughs> Want? Ja, die komt uit Egypte. Dus ja, daar is hij normaal. Dat is dan gewoon een hele normale naam. Volgens mij betekent het iets van Van der Berg of zoiets. Um, ja, en die is dan hier naartoe gekomen. Mijn vader is trouwens, dat is misschien wel leuk om te zeggen. Die heeft in elk jeugdelftal, of nationaal jeugdelftal van Egypte gevoetbald. Dat dat is is leuk, een, uh, ja. Die kon naar Anderlecht, helaas. Niet gedaan, want hij moest naar de militaire dienstplicht in Egypte. En dat is daar verplicht. Ja. Uh, toen hij uh, zijn uh, papieren moest regelen... om dus die transfer te maken naar de Belgische club Anderlecht. En uh, ja, dat is toen niet helemaal goed gelopen. Nou, ik vind het niet erg, Want anders we hier, hadden we je hier niet gehad. Hij Had is in België trainer geweest. Ja, ja, ja. Dat is lekker. Dat, dat trainer zijn, wat is dat voor jou? Uh, het, is een beetje, het gaat ver om te zeggen dat het mijn leven is. Maar ik, ik vind het zo ontzettend leuk. Ik, ik, ik hou er gewoon van om... Uh, ja, om te werken met mensen, dat, dat, dat, dat is gewoon mijn passie. Ik, ik wil altijd het beste uit mensen halen. En dat, dat kun je op dat moment kun je dat als, als trainer kun je dat heel goed doen natuurlijk. Ja, en buiten dat het dat is, is het gewoon ook gewoon zo leuk om te doen. Ik bedoel, uh, je leert één zelf leiderschapskwaliteit te ontwikkelen. Je leert voor een groep staan. Uh, je leert de tactische, technische leer je heel erg. En ja, waar ter wereld kun je zoiets leren nog? Ja, dat is zo. Je bent heel uh, vol bezieling. Je bent, je, ik zie je dus altijd van heel dichtbij. Mm -hmm. Als er mensen zijn die uh, luisteren en Karim iets willen vragen... 023 573 0393. 023 573 0393. ZFM 104.5 en in de eten 106.9. Maar belt u rustig op en kom met uw vragen richting uh, Karim El-Kabali. Die trouwens ook heel erg veel weet van muziek. Gold Play, Charlie Brown. <laughs> De muziek van onze gast van vandaag, Karim El Kabali, voetbaltrainer en heel veel meer. Scheidsrechtscoördinator, ga maar door. Waarom deze muziek? Deze muziek, de, de Coldplay is, uh, wat is, is gewoon de beste band ter wereld. Ik, uh, ook in mijn eigen programma een paar jaar geleden draaide ik standaard één of twee nummers van, van deze band. Ik vind het zo, zo lekkere muziek. Het is gewoon, uh, ja, het is, uh, gewoon mijn favoriete band. 023 573 0393 023 573 0393 als u vragen heeft voor Karim Kabali de gast van vandaag in ons sportprogramma. Maar niet alleen sport, nee. <laughs> jij hebt politieke aspiraties. Ik heb politieke aspiraties, ja. Uh, het liefst ben ik over uh, tien jaar ongeveer de minister-president van het land. Ik, uh, ja, ik, ik, uh, ik heb voetbal en politiek, dat, is, uh, dat zijn mijn twee, uh, mijn twee grote passies. Ik weet niet, het, het, het, het trekt me de spanning waarschijnlijk of zoiets. Het zit natuurlijk in allebei zit er veel spanning. En uh, ook weer dat, dat werken met mensen. Het, het kijken naar wat kun je bereiken met wat je al hebt en hoe kun je dat beter maken. En uh, ik ben ook verkiesbaar geweest de, de vorige verkiezingsperiode. En uh, ja, het, het trekt me gewoon enorm, de politiek. Maar waarom, waarom zo spoort? Ja. Want dat is wel een van de grootste puinhopen in de politiek <laughs> die je kunt bedenken. Op dit moment is het een hele grote puinhoop. Uh, dat is waar, ja, nou... Hoe meer puinhoop het is, hoe beter je resultaat kan zijn... en hoe meer je kan behalen. Vind ik, of denk ik. weet wel zeker zelfs. En uh, ja, ik denk dat je zoveel, mooier, zoveel iets mooier van dit dorp zou kunnen maken... als je, als je dat zou willen. En uh, dit, dit, ja, het steekt mij gewoon enorm. Al vanaf dat ik ook jong was. Uh, mijn buurman die, die had een eigen partij. Dus daarmee kwam ik al in aanraking met politiek. Er altijd overal stickertjes hangen en dat soort dingen. Maar um, ja, het steekt me gewoon enorm dat het zo'n zo grote puinhoop is. Ja. En uh, het is wel leuk om nu te merken... Nou, ik ben er nu ongeveer vier, vijf jaar ook mee bezig met de politiek. Dat ik uh, wel echt gewoon al contacten begin te krijgen nu binnen het politieke wereld. Dus dat ik ook zo via via af en toe je er doorheen kan, uh, kan halen en uh, doorheen kan krijgen. En uh, dat is wel leuk om te merken. En, uh, en ja. Welke politieke kleur dan, uh, Karim? Of, of ga, ga je ons dat niet verklappen? Ik ga je dat wel verklappen. Ik uh, beantwoord elke vraag eerlijk. Ja, ik zit op dit moment, uh, dat is misschien wel een primeur ook meteen, want niemand weet het eigenlijk. Behalve dan de partij zelf waar ik bij zit, dat lijkt me logisch. Nee, ik zit op dit moment bij de Partij van de Arbeid. Uh, daar ben ik naartoe gegaan. Ik heb hiervoor bij Sociaal Zandvoort gezeten. Um, ja, daar ben ik niet zo leuk weggegaan. Dat heeft iedereen ook in de krant kunnen lezen waarschijnlijk. Um, ja, en, uh, nu ben ik terug bij de Partij van de Arbeid. En waarom heb ik dat nou gedaan? Eén, omdat ik het, uh, ik ben het redelijk eens ben met uh, de ideeën waar ze achter staan. Met Gert Tone, met bijvoorbeeld zijn ideeën. Um, en als je gaat kijken naar wat, wat kun je nou bereiken en wat, wat wil ik bereiken is natuurlijk dat ik, wat ik net al zei, minister-president wil worden. Als je bij een lokale partij gaat zitten, dan is de kans dat jij dat gaat worden, is nou, niet echt heel groot. Bij de Partij van de Arbeid ook niet. Dat weet je niet. Als ik aan het macht ben, dan... <laughs> uh, ja, weet je wat ik vind? Kijk, ik, ik ben ook uh, op zich redelijk rechts in mijn ideeën. Zeker voor iemand die bij een partij van de arbeid zit. Maar ik ben ook een beetje klaar met, met dat links en rechts. Dat is misschien iets van, van het verleden. Um, het gaat mij er gewoon om dat, dat je gewoon uh, er bent voor mensen. En dat is het belangrijkste. Uh, dat, dat moet uh, de core business zijn van alles. Ik bedoel... Iedereen zegt wel altijd dat de partij van de arbeid is links. Maar arbeid verleen je ook als je zelfstandig ondernemer bent. daar werk je ook. En uh, dat vind ik heel belangrijk. Ja. Ik, ik vind niet dat het alleen maar voor linkse mensen hoeft te zijn. Maar jij volgt het vrij nauw. hè heel Je erg hebt, naar gaat ja. naar raadsvergaderingen en dat soort dingen. Wat zou er moeten gebeuren om, het, om de politieke <tus> arena in Zandvoort op te schonen? Ja, het is misschien uh, vroeg in de kerk. Maar als je kijkt naar de leeftijd van het aantal raadsleden op dit moment. Natuurlijk is de oudere partij nu de grootste. Uh, maar als je gaat kijken naar de leeftijd is dat wel echt heel erg. Uh, je zit uh, nu op dit moment met drie ex-wethouders zit je in de raad zelf. Dan denk ik van um, dat is niet handig. Want je hebt ook al twee of drie wethouders daar zitten. En uh, die, die gaan natuurlijk de competitie met elkaar aan. Want uh, de ene wethouder gaat niks tegen de andere zeggen. En uh, noem het allemaal op. Dus dat is wel één fout. Gewoon te lang zitten de mensen daar. Ik vind het sowieso dat je als raadslid maar acht jaar bijvoorbeeld mag aanblijven. Gewoon ook om de, de, de, de, ja, de stroming jong te houden. En um, ja, als je dat dus verandert, dus die acht jaar... denk ik dat je al een, een stuk verder bent. Wat ik ook denk, is dat er veel meer jongeren moeten, moeten zijn in de politiek. Uh, ik zeg net ook al dat het uh, redelijk oud is. En met uh, jonge, jonge geesten erbij, die toch net weer wat anders denken... Uh, zou je heel ver kunnen komen. Ik, ik bedoel, ik heb ook afgelopen week uh, twee vragen aangedragen bij mijn partij. Eén vraag ging erom uh, dat er in de doelstellingen moest op worden opgenomen... bijvoorbeeld dat er ook een niet-race-evenement... van Nationale Allure naar Zandvoort zou moeten komen... om gewoon meer toeristen hier naartoe te lokken... En, en wat een, denk je aan dan? Waar, een muziek evenement. Heel simpel. Gewoon maar niet een muziek evenement waar de, de plaatselijke D-artiest optreedt. Maar gewoon uh, ja, een muziek evenement waar echt mensen op afkomen. Uh, ik bedoel, wat ik nu allemaal laat horen is ook voor een groot deel ook gewoon Nederlands. Wat redelijk benaderbaar is. Een, een spaarmoeder wil graag van een paar evenementen af, omdat zij het gewoon te druk hebben met evenementen. Nou, Wij hebben hier een circuit liggen met paddocks. Nou, daar kun je een perfect festival op houden. Alleen het gebeurt nog niet. En dat vind ik zonde, Want dat is weer zo'n kant die je kan grijpen... maar die niet wordt gegrepen. En dat, dat steekt mij enorm. Vroeger gingen wij met Veronica in Scheveningen het strand op. Heerlijk. Maar dat mag allemaal niet. Dan wordt er gebeld bijvoorbeeld vanaf de boulevard naar, naar de politie... of wat dan ook geluidsoverlast. Ja, dat, het, het, het, het, het moet van twee kanten komen. Dat vind ik wel altijd. Ik bedoel, wij zeuren als burgers nogal op de politiek. Maar als de politiek dan met een idee komt... moeten wij er ook eens een als burgers achter gaan staan... en niet alleen maar gaan zeggen van... ho, oh, oh, ho, niet voor mijn deur... En dat, dat is gewoon, Jij weet heel veel van muziek, waarom organiseer je het niet dan? Omdat ik daar geen papiertjes voor heb Heel simpel, ik heb een keertje met de burgemeester gezeten Ik weet ook dat er een potje van 1 ton voor is Om zo'n evenement hier naartoe te krijgen En te organiseren nou, Dat is best wel veel geld, daar kun je best wel een leuk evenement van neerzetten Zeker met nog wat sponsoren erbij Maar ja, als je op dat voor dat potje in aardwerking wil komen Moet je een, een professioneel bedrijf zijn En ik ben helaas nog steeds geen professioneel bedrijf In evenementen En uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat is dan gewoon maar de regelgeving zo ja, dat is zonde vind ik persoonlijk. Goede ja. Goeie muziek had je vandaag? Mm -hmm. Dankjewel. We hebben, we hebben bijvoorbeeld The Nights van Avicii. Goeie klaar. Heerlijk. Year, the came out to play. We face to face with our fears our the tears. Made memories we But wait, it took me in his arms, I heard him say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 luistert naar CFM de Watertoren Sportluisteraars... omdat hij hier eh, vandaag voor het eerst zijn programma doet... Verwelkom, hem, verwelkom ik hem nog maar weer eens een keer. Henny Rukert. Henny. Dankjewel Charles, leuk. We hebben het met eh, Karim El Gabali over sport, over ja. voetbal. Uh, er is door statistiekbureau Opta uh, nagegaan... hoeveel de 18 Eredivisie-clubs hebben besteed voor een doelpunt... Mm -hmm. En wat daaruit komt is dat Excelsior die heeft het minste aantal euro's per punt uitgegeven De Rotterdammers hebben een begroting van 4,1 miljoen euro. En staan op 32 punten. Dat is 128 euro per punt. Dat is mooi, hè? Dat is uh, een goed signaal voor het Nederlands voetbal. Of niet? Ja, dat is maar hoe je het bekijkt. Nee, het is, uh, ik vind het, uh, zeker Excelsior, dit jaar uh, niet te gekke uitgaven gedaan. Ze zijn toch ver gekomen, dus dat is, uh, ik vind het knap. De tweede. Van onder dan, hè, met de minste ja. uitgegeven uh, euro's, is uh, de sportclub Cambuur 7 miljoen, 41 punten. Ja, dus Kambuur is een apart val. Ik, en Willem II ook trouwens. Ik vind het echt heel knap hoe die ploegen hebben weten te presteren Met een, een trainer uit eigen huis. Marinus Duikhuis en, uh, en Henk de Jong. Uh, twee geweldige trainers, als je mij vraagt. Uh, ja, dat, is, uh, knap om, dat is leuk en knap om te zien. Willem II, de derde. Begroting 8,5 miljoen, punten 43. 197 euro per punt. En een club als Ajax? Nou, dat moet ik even zoeken, hoor. Ja. <laughs> maar dan komen PEC, Gohead Eagles, mm -hmm. Dordrecht, Heracles... FC Utrecht, AZ, Heerenveen, FC Groningen, ADO Den Haag... NAC Breda, Vitesse, PSV, Feyenoord en dan Ajax... 65 miljoen, 71 punten, 915 euro per doelpunt. Tch, wat een geld. Jij had ook nog nieuws over voetbal. Uh, ja, uh, ik heb uh, gehoord dat, uh, dat uh, Ajax uh, ook bezig is met, met, uh, met iemand als Nigel de Jong. Schijnt, hij gaat uit zijn contact lopen. En uh, ja, dat zou natuurlijk mooi zijn voor de Ajax-sideen uh, Ajax om die er ook nog eens een keertje bij te hebben. Al is het wel weer een middenvelder erbij. Dat is een beetje lastig, maar als het Van der Vaart niet zou komen, zou dat wellicht een hele goede tweede optie zijn. Dan zou je met, uh, met Klaas op 10 kunnen spelen met Goodell en Nigel de Jong... Als twee controleurs. Maar ja, wat ga je dan met je eigen talenten zoals Bazoo doen? Is dan de volgende vraag. Ja. En daar doe je weinig mee. Maar Van de Vaart, ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn als die terugkomt. Ja, ja dat, dat, zou, dat zou mooi zijn, maar ik vrees het ergste. Wie denk jij dat er volgend jaar kampioen wordt? Ajax. <laughs> ja, ik denk Ajax. Serieus. Daar uh, oh. nou ja, houden we het op, hè? De strijd wordt gewonnen op het middenveld. En ik denk dat Ajax volgend jaar, zeker met een Goede, Zeker wellicht met de Va Van de Vaart een, een uh, heel goede ploeg zou kunnen krijgen. Okay. We hadden het net over de politiek. ja. Er gaan geruchten in Zandvoort. Mm -hmm. Je bent bij de Partij van de Arbeid. Die keuze kun je over twijfelen. Althans, dat doe ik dan. <laughs> maar er gaat het gerucht dat jij de nieuwe man wordt daar. Het, uh, ja, ik heb die gerucht ook gehoord. Dat, dat, dat is, uh, ik, ik, ik, ik krijg nog wel eens een keertje een berichtje op Facebook... van mensen die ik totaal niet ken overigens. Ik krijg opeens weer zoiets van... Uh, ik heb dit, dat en dat gehoord. Ja. Dit gerucht heb ik al best wel vaak horen langskomen inderdaad. Stel dat het zo is. Ja. Wat zou jij voor de sport doen in Zandvoort? Voor de sport in Zandvoort. Ik zou sowieso uh, streven naar een combinatievereniging. Ik denk dat het uh, het sterkste is. Dat, dat is sowieso mijn visie op sport. Ik vind dat heel veel sporten van elkaar kunnen leren. En ik vind dat, dat dat echt nog heel weinig gebeurt. Dus ik zou, ik zou altijd een voorstander zijn van zo'n grote combinatievereniging. Ook omdat je als vereniging zijnde op dit moment een beetje zit met je, met je geld. Uh, daar heeft elke vereniging problemen mee. Uh, een HFC heeft er probleem mee. Uh, ik weet nog niet hoe het op mijn allianz zit, maar voor mij is, dat, is, is het daar ook altijd een probleem. Um, en als je zo'n combinatievereniging hebt, dan, dan vorm je gewoon een sterk blok. Kun je goedkoop je huur uh, regelen. En, en is het, heeft het alleen maar voordeel. En je kunt ook nog eens een keertje van elkaar leren. Ik bedoel, als jij als voetbal eens een keertje slecht weer hebt en, en je hebt een, een, een zaalvoetbaltrein uh, vrij. Ja, dan kun je daar naartoe. Dus ik, ik zou altijd de voorstander zijn van een, een grote vereniging.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 first and the line will never be crossed established it on our own when that line had to be drawn and that line is what we reached. so remember me when I'm gone remember me when I'm gone how can we not talk about feeling with feelings all that we got everything I went through you were standing there by my side and now you gonna be with me for the last one so let the light guide your way yeah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 Luisteren naar de muziek gekozen door de gast van vandaag in de Watertoren Sport, Karim El Kabali. Waarom See You Again? Ik vind het een verschrikkelijk mooi nummer. Ik ben naar de film geweest, Vest in the Viewer 7. En uh, daar zit het eindnummer van. Uh, dat is natuurlijk opgedragen aan de Paul Walker, de acteur die helaas overleed. En um, ja, in de, de, de, de tijdje terug is er natuurlijk ook uh, bijvoorbeeld bij, het was mijn jongen van HFC, die is, is overleden. En, en die jongen die had ook uh, nogal een band met een paar spelers uit mijn team en van Allianz. En toen ik dit nummer hoorde... en uh, ik ken toevallig uh, de broer van die jongen... toen, toen dat geeft me toch wel een beetje. En uh, ja, ik, ik vind het gewoon een, een, een mooi nummer. Echt een heel mooi nummer. De jongen was 18 jaar, hè? Speelde bij Geel Wit trouwens. Geel Wit. Ja, dat, dat klopt. Het ja, is uh, vreselijk om dat te horen. Dat uh, maakt je ook wel een soort... soms een beetje, een beetje nerveus eigenlijk als je dat soort dingen hoort. Dat, dat je op die leeftijd al... Uh, Zoiets meemaakt en, en dan, dan overlijdt. Dat is, dat is heel erg, vind ik persoonlijk. Vind ik echt heel erg. Wat ja, zangta zat hij? Ja, het zou verboden moeten worden eigenlijk. Dat, dat, dat iemand, dat, dat, dat klinkt misschien heel stom, maar dat je dat is niet normaal als, als kinderen doodgaan. Dat is, uh, zelfs als je zelf nog 22 bent, uh, in mijn geval, dat, dat, dat, dat is gewoon uh, heel erg om te horen. Ja. Jij bent ook nog jong. Ja. Je bent van 1993. En wat het leuke is, je bent uh, ook bezig met iets in het, uh, in het onderwijs. Hè? Je, bent, je wilt leraar geschiedenis worden? Ja, ik doe de opleiding. tot. Uh, ik, tracht, ik tracht leraar geschiedenis te worden op dit moment. En uh, ik doe uh, daarvoor doe ik een project, het heet Cross Your Borders. Dat is een uh, project uh, wat iets met ontwikkelingssamenwerking te maken heeft. Iets met uh, het steunen van landen. En uh, wat, wat we daar vooral in doen, is uh, de kinderen bewust maken van de problemen in andere landen. En Ik hoor al vaak heel veel mensen van, ja, maar we hebben natuurlijk in Nederland ook heel veel problemen. Klopt, maar de problemen die wij in Nederland hebben... zijn natuurlijk veel kleiner dan de problemen die sommige landen daar hebben. Die hebben te maken met terreur, noem het allemaal maar op. Uh, tot met hongersnoden. Uh, hun bedrijven worden soms ingepikt door de overheid zelf. En uh, ja, op, bij dat project sta ik dus dan drie dagen voor de klas. Daarbij maak je ze drie dagen echt bewust van het probleem. Maar je laat het ook uh, op een leuke manier uh, uh, onder, of ervaren. En dat doe je dan vervolgens door gewoon daar uh, hun een opdracht te geven... Die opdracht houdt in dat ze aan het eind van de drie dagen een presentatie moeten, moeten verzorgen van 10 minuten. Het uh, mag, mag een talkshow nadoen van een, een, tot een toneelstuk, tot een poppenspel, noem het allemaal maar op. Zo laat je die jongens en, en meisjes toch met een, een zwaar onderwerp op een leuke manier in aanraad komen. En wat ook natuurlijk heel belangrijk is, dat het meetelt voor hun als, als cijfer uh, voor hun school. Dat is echt een heel leuk project. Leuk man. Iedereen aan te raden. Hoe lang moet je nog? Uh, ik heb... Voor mij eind volgende week heb ik mijn laatste drie dagen helaas. Ik, uh, ik ben eigenlijk best wel verslaafd aan geraakt. Dus misschien weer een beetje voor de groep staan dat het echt heel erg uh, mij triggert. Ja, het, het is echt een heel mooi en uh, goed project. Het geeft echt voldoening. Even terug naar de politiek. Ja. Jij zal dan de grote man van de Partij van de Arbeid worden in Zandvoort. Wie weet. GroenLinks. Is er niet. Dat is toch gek hè. Dat is uh, apart ja. Nee, die, zijn, uh, die zaten de vorige raadsperiode nog wel bij. De vorige vier jaar. Uh, alleen uh, dat is helemaal uit elkaar gevallen, helaas. Ik denk dat het hele politieke beeld erg gaat veranderen met de aanstelling van Klaver. Hè? Ik denk dat uh, meneer Pechtold uh, een beetje pijn gaat leiden de komende tijd. En ik denk misschien ook wel dat uh, ja, een partij als, als uh, de Partij van de Arbeid... ook uh, heel erg moet gaan knokken nu. En heel erg moet gaan oppassen dat ze niet, uh, niet worden overruled door, door Jesse Klaver. Ze is natuurlijk knap hoor. Op je 29e al uh, natuurlijk fractievoorzitter zijn in de Tweede Kamer. Ik doe met hem niet na, denk ik. Um, ja, het is gewoon het is een geweldig politiek talent trouwens hoor. Dat, uh, dat wordt nog wel eens onderschat. Maar het uh, is echt, echt een, politicus, of een politicus van de, van de, van de toekomst. als het mij gaat. Nou praten we over Den Haag. Hè? De politiek ja. in Den Haag. Hoe vind jij dat Den Haag met de sport omgaat? Slecht. Ik uh, zou ten alle tijde een sportminister willen hebben. Het is heel belangrijk vind ik sport. Sport is uh, sport verbroederd. Dat hebben we allemaal gezien met het WK. Uh, iedereen was voor Oranje. En um, ja... Ook het, het sporten. Hè. Vergeet niet dat het ook bijvoorbeeld op integratiegebied. dat het ook een hele hoop kan schelen. Omdat je gewoon met elkaar iets doet. Dat is het belangrijkste, denk ik. Het, het belangrijkste component in sport. En ja, het, het kan het leven zoveel makkelijker maken. Ontspanning. Gewoon uh, zoiets simpels. Ik vind echt dat we vanuit Den Haag. Zou er veel meer geld naar mee moeten. Uh, we zijn al redelijk goed bezig. Olympisch de laatste tijd. Als je daar iets meer geld naar, naar zou toegeven. dan zou je dat. Dat ook nog kunnen uitbouwen. En alweer weer wat ik net zei: het verbroedert. Dus ook als je naar de Olympische Spelen met z'n allen zit te kijken en het ene naar de andere succes wordt behaald, kijk naar het schaatsen de afgelopen keer. Dat is toch geweldig om te zien. En dan denk ik wel eens van: uh, het wordt wel eens een keertje tijd. We zijn zo erg bezig met het gezond leven en het gezond doen, maar we hebben, we hebben nog geen minister van Sport. Dat, dat wordt echt uh, hoog tijd. Maar ja, ik vrees dat het niet gaat komen onder uh, deze minister of onder deze, deze, dit kabinet. Jammer hè. Heel jammer. Want er zijn heel veel kinderen, want kijk, armoede in Nederland is groot. Er zijn Zeker. heel veel kinderen die niet bij een sportclub kunnen. Daar wordt van alles aan gedaan, mm -hmm. maar je bereikt echt niet iedereen. Nee, nee, nee. Ja, je hebt ook natuurlijk nog mensen die niet willen, omdat ze dat uh, dan te, te erg vinden. Dan krijg je zo'n, uh, denk hun een rare naam. Maar het is heel belangrijk, misschien is dat ook een mooie oproep. Het is heel belangrijk om je kind gewoon te laten sporten vanaf, uh, vanaf hoe oud het dan ook is. Ik kan beginnen met judo. Want doorgroeien naar voetbal. Ik kan ook beginnen met voetbal. Je kan zoveel sporten kiezen. Er zijn in elk dorp, elke stad, zijn er wel... Ik weet niet hoeveel verenigingen. Ik bedoel, in Haarlem zijn denk ik iets van 19, 20 voetbalclubs. En Haarlem is echt niet zo groot. Maar het is natuurlijk wel... Het is gewoon zo leuk om ook te doen. Ja, wij hadden vroeger op school... Mm -hmm. Drie, vier uur gym in de week. <laughs> dat was leuk, man. Dat bestaat er niet meer, denk ik. Nee. Ik denk dat je nu op, uh, op een uurtje zit. Als het een beetje mee zit. Nou, als je het er ja. ja, ik heb nog wel dat ik nog zwemles heb gehad. schoolzwemles. Dat voor mij bestaat het ook al lang niet meer. Nee. Maar nee. dat is ongelooflijk. En wat ik ook vind, dat is iets anders. Uh, we hebben natuurlijk veel vrijwilligers. En ik vind dat die vrijwilligers ook een keertje... meer in het zonnetje mogen worden gezet. Ik bedoel, uh, als ik naar mijn eigen club kijk... dan hebben we iemand als Rob Kroonstijver rondlopen... die doet altijd het materiaal. We hebben Hans Homburg. Die, die verzorgt elke, elke wedstrijd. Uh, we hebben Ed Denis. Dat zijn echt de, de, de, de juweeltjes in een vereniging. Ik ben ook blij dat ik het hier kan noemen. En ik vind echt dat die, die verdienen echt een... Uh, een heel groot compliment. Want zonder die mensen valt elke, elke, elke vereniging valt gewoon in elkaar. Zij, Karim El Kabali, Zandvoerte, sportidioot, mag ik zo wel zeggen. Mag is zo? aanhalingstekens. En een kenner van heel goede muziek. Ja, hij, want hij, hij doet het niet met de Franse slag als het om sport gaat. <laughs> maar hij gaat wel met ons naar Parijs. Amour, excerpt, mon amour. Moi, Marcel, tu es très belle. N, S, S, Je suis nélandais. Oh, je parle un petit peu français. N, S, I Platez de l'anse maintenant. Et venez de a maintenant. with que vous, c'est maille d'affaires. Fala, putz à N'a de chance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 Curaçao van Curaçao. Ja. Echt fantastisch. Kenny B. Heerlijk. Echt heerlijk. Het is zo simpel, maar zo lekker. Ik hou er echt van. En hij heeft toevallig ook... Of uh, mij is het gisteren of ergens... Dus dat uh, bekendgemaakt en uh, online gekomen. Heeft hij heeft een nummer voor Guus Spilings geschreven. Dus, uh, Leuk. Kun je ook nog opzoeken op YouTube. Maar deze of, uh, wordt uh, heel groot. Uh... Zeker. Hey Masterpiece. Wat zeg je dat? Masterpiece, dat is een organisatie... waar ik mee in aanraking ben geweest uh, op, uh, op het ACL, waar ik toen zat als, uh, als jonge Karim... Uh, dat is een organisatie die uh, ja, wereldvrede nastreeft. Het is natuurlijk een heel groot doel. Ik geloof dat het in mijn tijd ging over een uh, groot concert... wat ze gingen geven ter behoeven van de vrede in Egypte. Dat sprak mij lang weer aan natuurlijk, omdat ik uh, Egyptische roots heb. Ja, het is een hele mooie organisatie. Het is, uh, is ongelooflijk uh, wat zij uh, verrichten. Ze zijn uh, nog nogal kort begonnen, ik geloof een jaar of twee, drie geleden... en uh, ze zijn nu best wel al bekend. Ze hebben bijvoorbeeld het Bevrijdingsfestival. Een tijdje terug hebben ze, staan ze ook achter als, als steunpilaar... En uh, ja, het is een hele mooie, ook een hele mooie organisatie. Als je nou naar die toekomst van kinderen kijkt, hè, mm -hmm. en jij je bent F-trainer geweest, dat, dat is het begin eigenlijk van, van een sportcarrière voor een kind. Ja. Als je nou naar een vereniging kijkt als Allianz waar jij dan bij mm -hmm. bent, die hebben dus 100 uh, F's, 50 minis ieder jaar. Ja. Maar er staan 150 kinderen op de wachtlijst. Mm -hmm. Toch eigenlijk idioot. Ik vind het idioot, ja, dat, dat, dat is precies het goede woord. En daarbij ook misschien een, een tik op de vingers van de gemeente Haarlem. Uh, die werken nogal niet erg mee met uh, het uit, de uitbreiding van Allianz. Um, als trainer zou ik het liefst zien dat, dat het zo groot mogelijk wordt, Allianz. Dat klinkt misschien heel raar, maar um, ja, we hebben zoveel aanwas wat je zegt. Heel veel mensen die inderdaad in op een wachtlijst staan. Niet alleen bij de F, maar ook bij de andere, andere leeftijdsgroepen. En uh, dat is een goed teken voor de vereniging. Dat betekent dat we op een goede weg zijn... Alleen dat betekent op dit moment ook dat we heel erg worden geremd op die weg. En ik vind eigenlijk als ik de gemeente Haarlem was... dat, dat, dat ik dan wel eens een keertje zou moeten gaan overwegen... om, uh, om Allianz de uitbreiding te geven die zij, uh, die zij nodig heeft. Maar het gekke is, Marijn Snoek, de wethouder voor sport... Mm -hmm. die is bij Allianz geweest, die was het eigenlijk met alle plannen eens. Hè? Een extra veld over de weg ja. heen met een loopbrug die we dan zelf aanleggen. Mm -hmm. Nou, dan heb je al heel veel kinderen die je ja. erbij kan halen dan praat je dus eigenlijk ook over de toekomst van kinderen... en over Calling for Peace. We hebben over Calling for Peace. We hebben vandaag een uh, geweldige man achter de knoppen... Charles Duif, maar die heeft een zoon. En die heet ook Duif, maar die noemt <laughs> zich Sven Davis... Ja. En die heeft uh, met Michael Garmin iets heel moois gedaan. Vertel eens even, Sean. Uh, nou, Sven is, uh, heeft meegedaan aan Hollands Got Talent. ging door. Uh, toen was er Masha Shimshimer. Dat is een uh, bekende uh, manager in Nederland. Al die Shimshimers zijn muzikanten. Die doen mee in de toppers en alle belangrijke orkesten, begeleidingsorkesten die er in Nederland zijn. En uh, toen kwam er een Amerikaan die benaderde Sven. En die zei van, uh, ik vind jou zo'n mooie stem hebben. Kunnen we niet samen een liedje schrijven? En dat bleek uh, de man achter Jennifer Lopez en George Benson te zijn. Nou, onze schoenen vielen uit natuurlijk. Maar wel heel trots. Uh, mag ik jullie het nummer laten horen? Heel ja. zeker. Cheers are in my eyes.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 Must children die because we worship differently? Can't we try each other's eyes and see, although we disagree, we're family.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 Nummer gemaakt door de zoon van onze man achter de knoppen, Sven Davis. Daar gaan we nog veel van horen. Trouwens ook van uh, Karim El kwali de man die vandaag zijn muziek draaide en met mij over sport mm -hmm. prak. Uh, Je hebt een droom nog? Ik heb één grote droom, ja. Het heeft, uh, heel met, nou, het heeft wel iets met verbod te maken. Het lijkt me zo leuk om nog één keer, althans, nog één keer, het klinkt alsof ik het uh, al heel vaak heb gedaan. Ik heb nog nooit gedaan. Om een keertje een, een documentaire te maken over een, een amateurvereniging. Ik uh, vind dat amateurverenigings veel te weinig in het, in het licht staan. En ik, uh, ik zou het zo leuk vinden om een keertje van alle kanten af zo'n amateurvereniging te volgen met de camera. En uh, ja wie weet dat dat er ook nog in gaat zitten. Het lijkt me heel leuk om, uh, om zo'n een, een, een, een mooie, ja, mooie documentaire te maken over een voetbalvereniging. Dat is echt mijn grote droom. Ik ben uh, gek van media, gek van voetbal... Dus uh, waarom zou ik die twee niet eens een keertje gaan combineren? Dat, dat lijkt me geweldig om te doen. Ik ben begonnen twee weken geleden met het opnemen van de wedstrijd. De F1 van Allianz tegen mm -hmm. de F1 van Bloemendaal. Prachtige pot. Die wordt morgen gedraaid in de kantine. En uh, ja, I don't like it. I love it. Dankjewel Karim El Kabali. Geen dank. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta, gotta have it. Uh-oh. Just... Ja, luisteraars, wat een heerlijk programma was dit. Dankzij Henny Rukert en zijn gast Karim. De aftrap is gegeven, en we hopen dat de, de bal nog veel verder rolt bij Zivem Zandvoort wat zijn programma betreft. Dankjewel, Henny. No, Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's skip out tonight. Billionaire bottles, we just down. I'm like, ain't no problem. All my roads are right. All right, all right. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van